Vaak was ik een klootzak, vaak was jij een kutwerf Maar lieve schat, ik zou willen dat je terugkijkt Het ruiken van je geur is iets wat op drugs lijkt Gooi hem eruit. je zal zien dat ik de bus rijd. Als dit is wat je wil, hoop ik dat je rust krijgt Maar kijk hoe die olie nu op een mug lijkt Ik wil je ruiken, wil je voelen, echt waar Ik vind het moeilijk, zeg je eerlijk, ik hoop dat ik je terugkrijg Heb je mij berichtig gekregen? Kregen? Ik ze of gelezen, en ik heb je zoveel pijn gedaan. Pas wat je raakt me alsjeblieft weer aan. Ik wil het weten, ik wil het weten. Heb je mij berichten gekregen? Ik even zitten op mijn bed. Ik zie je wat staan, maar never zitten aan mijn stek. En ja, ik ben die heel, daarom geven ze mijn nek. Zitten aan mijn kruis, daarom voel ik me geplest. Shit, daarom voel ik me geplest. Go to mijn nek, toch haal ik alles van mijn chest. Toch haal ik alles van mijn chest, Heb je mijn berichten gekregen? Hey. Zijn ze verschoot of gelezen? Hey. En ik heb je zoveel pijn gedaan. Wat gaat je haak me alsjeblieft weer aan? Hey. Ik wil het weten, ik wil het weten. Heb je mij berichten gekregen? Heb je mij berichten gekregen? Heb je mij berichten gekregen?